5 uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De politie in Honduras heeft het vermoedelijke brein achter de moord... op de activiste Bertha Caceres aangehouden, twee jaar na haar dood. Het gaat om de directeur van een energiebedrijf... waar Caceres tegen demonstreerde. Dat bedrijf wilde een grote dam bouwen om elektriciteit op te wekken. Caceres wist dat te voorkomen door de aannemer erop te wijzen... dat de rivier waarin de dam gebouwd zou worden... heilig was voor het inheemse lenca volk waar ze zelf ook toe behoorden.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 De computers zijn zo'n 2 miljoen dollar waard, of nog veel meer... als ze weer gebruikt worden om bitcoins mee te delven. De apparaten zijn spoorloos. De slachtoffers en nabestaanden van de schietpartij in Las Vegas... krijgen tot 275.000 dollar een crowdfundingactie. De laatste maanden is meer dan 30 miljoen dollar opgehaald. Dat geld wordt verdeeld over meer dan 500 mensen.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 Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Risa. Je staat er natuurlijk al helemaal klaar voor in je auto of misschien nog thuis. Misschien nog op het werk ben je klaarmaken om lekker naar huis aan het gaan te zijn. Of misschien ben je wel net een beetje wakker aan het worden. Want je moet naar je werk, je hebt geen zin. En gelukkig is daar Risa. En we hebben weer bijzondere gasten in de studio. Wat dacht je van een uh, DJ? Een DJ die uh, zo verschrikkelijk veel vliegt... dat hij er op een gegeven moment is van af gaan vallen. Nou, dat zou je maar gebeuren. Voor mij zou het een goede manier zijn. Maar voor haar was ze zelf niet zo heel erg blij zijn. Blij mee. Daarnaast, daarnaast... wist jij... Wist jij dat je moedermelk gewoon op internet kan kopen? Gewoon op Facebookpagina's kun je gewoon moedermelk kopen? En dan kan je leuke mee dingen mee doen, dat bedacht mijn redactie tenminste. Zo dachten zij van, hmm, misschien kunnen we daar wel een uh, pannenkoek van bakken. Jazeker, er een pannenkoek gebakken van moedermelk... en ze zijn er zelf heel erg trots op, de leden van en Varen Academy. Dus we gaan straks eens eventjes kijken hoe die dingen proeven. Voor nu, genoeg gepraat, tijd voor een plaat. Prejudice, song it, like the hit, here we Free your mind! De naam van de DJ die hier voor mij zit, David Gravel. Het is een DJ die de hele wereld over reist. En uh, zoveel reist dat hij er op een gegeven moment van begon af te vallen. Begrijp ik dat goed? Eén seconde hoor, ik pak eventjes de juiste microfoon hier zo. Yes? Ja, dat klopt. Ja, je begon er van af te vallen. Uh, ja, het is, uh, op een gegeven moment ben ik zoveel shows gaan doen uh, wereldwijd. Ja. En uh, dat vergt nogal wel wat van je lichaam. Uh, met weinig slapen, te veel vlieguren uh, uh, zeg maar pakken en uh, ja en dan uh, even je wekken zetten om s'nachts uh, vervolgens weer uh weer naar de club te gaan en dan weer die show te doen. En dan s ochtends weer, eventueel, uh, weer vroeger het vliegtuig in. Ja, want je reist dan de hele wereld over, vooral Azië de laatste tijd. Ja. Nou, moet ik eerlijk zeggen, als ik reis, dan kom ik juist verschrikkelijk veel aan. Ook als ik uh, de ene, ene plek <laughs> de andere kant, ik, ik, ik ga alleen maar meer eten. Ik ben meer uren wakker. Zo verantwoord ik dat dan voor mezelf. Ja. Maar dat heb jij dus niet? Uh, nee, ja, ik hou... Uh... Ik, ja, ik hou heel veel van lekker eten natuurlijk. En uh, als je veel reist, dan heb je zoveel verschillende manieren om, om, het goede, om, om je goede voeding binnen te krijgen. En als je, uh, voor mij is dat soms heel moeilijk. Want als ik zeg maar, hier in Nederland weer ben, heb ik een heel speciaal soort van dieet. Okay. Met heel veel groenten, met heel veel fruit. En uh, ja, dat heb ik niet altijd uh, als ik onderweg ben. En... Nee, en je mag ook niet alles meenemen, want sommige dingen mogen we niet door de douane heen. Nee, dat klopt. Dus uh, ja, soms is het een beetje lastig. En uh, voor mij uh, was het uh, een aantal jaren veel vliegen. Ja. En uh, dat is de reden dat ik heel veel ben afgevallen. En toen ben ik ook naar de dokter gegaan. En uh, heb ik een ge ge beetje gekeken wat voor mij het beste is. En ik moest gewoon heel veel eten. Uh, ik moest heel veel aankomen, uh, want ik had gewoon wat, zeg maar, tekort. Dus ik moest... Uh, dat ja, is wel heftig eigenlijk, zeg. Ja. Dus je moest eigenlijk, moest jij weer leren aankomen omdat je te veel vlieguren maakt. Ja. Nou, dan heb je wel een heel, uh, heel ander beroep dan ik. Ja. Ik, ik, ik, moet, ik moet zien af te vallen terwijl ik hier op een stoel zit te praten met mensen. Het ook niet altijd erg handig is. Um, je bent de gast bij Risa. Er zijn twee belangrijke dingen die bij Ries aan de gang zijn. Het eerste is dat we hier werken met toverwoorden. En toverwoorden houden in dat uh, als jij een toverwoord noemt... en toverwoorden die zijn van tevoren een beetje bedacht door de redactie... dan denken ze, nou, als we met David gaan praten... dan kan het wel eens zijn dat uh, dit of dat woord valt. Dan hoor je dit. Toverwoord. En als het toverwoord is gevallen, dan moet jij eventjes gaan dobbelen. Je hebt daar voor je een dobbelstenen setje. Moet je eventjes gaan dobbelen. Het andere is dat we hier werken met voorwerpen. En een van die voorwerpen die gaat een van mijn regisseurs nu aan jou uitreiken. Oké. Okay. Wat heb jij in je handen? Uh, het is heel moeilijk te zien, maar ik denk dat het... Het uh, uh, zijn volgens mij tatoeages. Tatoeages? Ja, nou ja, zie ik het goed. Ja, ja. Het zijn plaktaartoeages, tatoe hè? Ja, dat klopt. Deed je dat als kind? Uh, ja, ik moet zeggen dat ik dat wel deed. Uh, vooral zaten ze ook altijd bij uh, verschillende soorten kauwgom. Ja. En die plakte ik altijd op mijn, hele, <laughs> op mijn hele arm vol, zeg maar. En in Azië hebben tatoeages nog meer uh, meaning dan, dan waar dan ook. Is, is het wel eens bij je fans opgevallen dat fans bijvoorbeeld tegen je zeiden... nou, ik heb hier een tattoo laten zetten en dat ze dan jouw hoofd op hun been hebben of zo? Uh, nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Ik heb uh, een... Een paar maanden terug was ik in Polen. En er was een meisje die had uh, mijn uh, naam op de, uh, op, op de been getatoeëerd. Dat was de eerste dat ik dacht van wow, vet. Ja? <laughs> ja. Het, was, het was ook niet een beetje een shock dat je dacht... oh jee, dat, misschien wordt dat wel een stalker? Um, nee, ja, ze, het, het was een fan die, uh, die mijn muziek ontdekt had. En ze had een heel mooi verhaal erbij ook van... Uh, nou ja, ik was op, iets op zoek naar wat ik op mijn, op mijn lichaam wou zetten... met een hele goede betekenis. Ja. En ze had mijn muziek, uh, muziek ontdekt uh, vorig jaar. En dat was voor haar een moment van... Oké, okay, dit is uh, voor mij heel veel waarde. Dus vandaar dat ze die tatoeage heeft laten zetten. Ah, nou, ik zeg het eventjes, omdat er... Uh... Telefoon. Telefoon is inderdaad. Telefoon uh, van Julie Boekhuid. Zij is uh, tatoeagent. Zeg dat goed? Is tatoeagent, tattoo master? Hoe moet ik je aankondigen? Uh, misschien als inkmaster. Inkmaster. Goedemorgen, Goedemorgen. Goedemorgen inkmaster. Julie, hey, uh, jij gaat naar de 8e Rotterdamse Tatoeaconventie. En uh, daar is ook wat te doen met portretten zelfs van bekende artiesten. Leg uit. Wel, um, er zijn dus uh, contests en dat zijn eigenlijk wedstrijden die je kan inschrijven als ja, met uw tattoo en hopelijk iets winnen hè. Ja. En dan zie je heel veel verschillende, hele prachtige tattoos. Maar er zijn ook tattoos die jij moet gaan zetten, omdat het uh, een wedstrijd is. Begrijp ik dat goed? Ja, inderdaad. Uh, ik ga dit weekend, of volgend weekend, een uh, portret zetten van M&M. M&M. En waarom van M&M? Ja. Wel, er is op een vriendin van mij en die is ook een hele grote fan. En ik eigenlijk ook. Ja. Dus ja, dat is wel heel leuk om dat daar te doen en mee te kunnen doen aan de contest. Oké, okay, en hoe werkt zo'n contest dan? Ik bedoel, hebben jullie allemaal dezelfde uh, tattoos die jullie neerzetten? Of zijn het allemaal verschillende tattoos die uh, door verschillende nee. artiesten worden neergezet? Het zijn verschillende categorieën, dus je kan je inschrijven bijvoorbeeld uh, bij realisme, black and grey, je kan je dan inschrijven bij kleur, uh, old school tattoos, er zijn zoal verschillende categorieën, maar dat hangt ook af van welke conventie het is. Soms zijn er meerdere categorieën, soms zijn er bijvoorbeeld maar drie, ja. uh, dus dat is ook wat geluk hebben en ook ja, wie zich inschrijft en hoe hoog het niveau ligt en zo. Oké, okay. uh, jij kijkt er natuurlijk naar uit. Uh, heb je nog een speciale techniek in gedachten om het beter te laten verlopen? Qua techniek niet, maar uh, altijd heel rustig blijven ondanks de stress. Oké, okay, ja, dat lijkt me sowieso, met een naald in je hand lijkt me dat een heel goed idee. Heb je wel eens gewoon door de stress iets, iets helemaal verkeerd gedaan? Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Maar ik heb wel met de jaren leren omgaan met stress en vooral een inkmaster. Ja, want je hebt meegedaan in inkmaster. Dat is een soort van de voice voor tattooartiesten. Uh, en die heb je gewonnen. Komen daar dan ja, voordelen exact. bij uh, voor een tattooartiest als je dat vindt? Ik bedoel, krijg je dan groepies? Uh, word je meer betaald? Hoe werkt dat? Um, wel, ik, ik word ondertussen door verschillende gesponsord, wat heel leuk is. Um, ja, je wordt gevraagd op conventies, en ja, dat was het. Ik, heb, ik, ben, ik heb enorm veel bijgeleerd ook, ja. En ja heel veel mensen leren kennen, en ja, er zijn is echt wel fans, dat is echt gek, um, en vooral eigenlijk in Nederland, veel meer dan in België. Oh, en, maar wat zet een fan van een tattoo artist dan als tattoo? Bedoel je, de fans die artiest zijn? Ja, heb, heb, of, nee, ja die, fans, die, die, die fans van jou, zetten die dan weer een portret van jou op hun dij? Nee, oh, dat, dat heb ik nog niet ingekomen. Oh, dat, dat dan weer net niet. Ik, uh, ik ga jou heel veel nee. plezier wensen en ik, uh, ik hoop dat je de wedstrijd wint. Top, dankjewel. Dankjewel, hè, hoi. Wij gaan ze direct verder praten met David Gravel. Eerst muziek. En ik heb vandaag gekozen voor muziek van één film. Ik was van de week naar een film. Die heet I. Tonja. Gaat over het leven van Tonja Harding. De schaatsster die, ja, die het een beetje opfokte... door uh, iemands knie te laten verbrijzelen. Ik heb die hele soundtrack gewoon gehad. Ik denk, ik draai hem gewoon hier. Cliff Richard, Devil Woman. Like the first time. En je luistert naar Risa. En in de studio heb ik natuurlijk weer een gast, David Gravel. Je hebt hem net al een beetje gehoord, we hebben gepraat over, uh, over het reizen en het uh, afvallen van het reizen. Eigenlijk zeg jij van nou, als je een goed dieet wil, moet je gewoon heel veel reizen. Ja, <laughs> Bij jou is dat in ieder geval geslaagd. Maar het heeft ook natuurlijk heel veel voordelen om naar Azië te reizen. Omdat in Azië op dit moment de, uh, ja, de grote Nederlandse trek gaande is van dj's... die allemaal vanuit Amerika, want dat was het vorige Heilige Land... naar Azië zijn getrokken om daar de wereld te veroveren. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik weet nog ongeveer uh, vanaf 2015 uh, ben ik mijn eerste shows gaan doen in uh, dat was helemaal in Australië eigenlijk. Ja. Dat waren mijn eerste internationale shows. En uh, toen is het vanuit daar, is dat een beetje, uh, in ieder geval die sound die ik heb, die is daar helemaal opgepakt. En toen vanuit Australië naar Azië gegaan. En uh, vanuit, uh, binnen een aantal jaar is dat ook weer verder naar uh, Amerika gegaan. Maar, uh, in je bent Azië... gewoon in de omgekeerde volgorde. Jij komt langzaam <laughs> terug naar Nederland. Ja, zo kan je het wel zeggen. Ja. Ja. Maar in Azië, wou je zeggen? Uh, nou, in Azië is het gewoon zo dat uh, vanuit daar is, is, is mijn fanbase uh, het grootste op het moment. En um, dat blijft maar groeien. En, en waarom daar? Um, ik weet niet. Ik denk dat het vooral te maken heeft uh, dat het voor hun allemaal nog vrij nieuw is. En uh, dan heb ik het over muziek die ik uh, een aantal jaar geleden heb uitgebracht. Die, uh, als ik bijvoorbeeld naar uh, Maleisië ga of naar Jakarta, Indonesië... dan draai ik een hele andere set dan dat ik in Amerika draai. En dat heeft te maken met de muziek um, die ik jaren geleden heb uitgebracht. Die draai ik daar eigenlijk nog steeds. En soms in Amerika willen ze nog wel eens wat nieuwe dingetjes hebben. Dus dan switch ik het een beetje op. Alleen, uh, ja, vooral in Azië. Uh, zij is nog uh, ja, wat, wat langzamer in, in, in, de, in de muziek. Zeg maar. In het en... algemeen of in jouw muziek? Um, ik denk vooral in het, in, in het algemeen wel. Ja? En um, In verschillende genres. En ik zie dat ook uh, bij andere, uh, andere artiesten. Ook. Vooral um, in het buitenland. Zeg maar. Leg uit. Um, ik denk dat het, uh, wij Nederlanders vooral zeg maar, zijn nogal verwend. Wij zijn eigenlijk het land waar de muziek... Uh, industrie een beetje begonnen is, eigenlijk. Ja. En, um, nou, op housegebied dan, hè? Op housegebied, uh, Ook ja. niet helemaal, want <laughs> het is in Amerika begonnen. Maar we hebben de laatste jaren hele grote stappen gemaakt. Ja. En onze Nederlandse DJ's, vooral de genres van nu, die zijn heel erg Nederlands gedomineerd. Ja, dat ja. klopt. En, um, ja, ik, en ik, ik merk vooral in, in, in Azië dat... Uh, er is een hele jonge generatie. Eigenlijk uh, nog veel jongere generatie dan uh, wat, wat, wat, wat ik voornamelijk zie in, in, in andere landen. Dus wat je dan gaat krijgen, is dus als je uh, muziek hebt, uh, wat ik uh, een aantal jaar geleden heb gedaan, dan zijn ze meteen fan. Want het is voor hun nieuw. Alsof. Ze, ja, alsof je naar. Nou, ik weet niet, waar, waar, waar was jij? Uh, of waar ben jij fan van? Of waar ben jij fan van geweest bijvoorbeeld? Het zou dus voor mij een beetje zijn alsof ik. Uh... Ja, voor het eerst MM Moore. Ja, zo zou je het kunnen noemen bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. En dan beginnen we gewoon met de Marshall Mathers LP. Gewoon <laughs> uh, 1997. Ja. Nou ja, maar kijk, zo ver terug zal het toch niet zijn. Dat het, uh, ze lopen een, pa een paar jaar achter. Qua, ja. qua sound ook. Hè. Ik heb het gevoel dat ze daar toch nog wel een beetje van het platte house houden. Ja. Terwijl hier in Europa begint het heel langzaam weer terug te vloeien... naar het, uh, ja, naar het underground house, een beetje lounge house, zoveel house. Ja. Uh, Amerika zijn ze alle tijden door elkaar aan gooien. They don't give a fuck. Ja, en, en, uh, en in Azië heb ik het gevoel dat ze nog best wel een beetje op die... Uh, zoals wij dat soms zeggen, pannenkoeken house, uh, zitten. Ja, en uh, wat, ik ook, wat ik ook altijd wel mooi vind is... Uh, vooral in landen als Azië heb ik heel veel kunnen uh, uh, soort van experimenteren... met mijn uh, muziek vooral... Um, om te kijken wat, uh, wat het uh, publiek bedoelt, zeg maar. En daar heb ik heel veel inspiratie uit gehaald. Dus ik heb heel veel nieuwe muziek juist uh, in Azië getest... om te kijken hoe hun erop reageren. En toen uh, ben ik ook naar uh, veel meer shows gaan doen in Amerika. En um, ja, dan ga je misschien weer wat dingen aanpassen aan je muziek... Uh, om te kijken hoe, de, hoe ze erop reageren, zeg maar. En, en wat zou je dan aanpassen aan je muziek? Um, ja, dat kunnen melodieën zijn, dat kunnen... Uh, het, uh, de hele, als ik een plaat maak, dan bedenk ik altijd... hoe ik ga ik het arrangement doen? Ja. Dus, uh, en dat kan uh, wat meer zeg maar, tijd nemen in, in de break. Dus uh, wat, wat de mensen wat meer tijd geven om te kunnen wennen aan de melodie bijvoorbeeld. Of je wilt wat sneller naar de break toe vanuit de, uh, de muziek die ik heb. Zeg maar. En het is, ja, zo blijf je een beetje veranderen. Zeg maar. En uh, vooral in landen als Azië vind ik dat heel fijn. Nu heb ik hier een track liggen van jou, trend is dat een uh, nieuwe of is dat een oude? Um, volgens mij die we hebben opgestuurd, dat is een, uh, een, een nieuwe. Die komt, uh, als het goed is, volgende week uit. Trans Reborn. Kan ik kan het verkeerd hebben. <laughs> ik heb niet in mijn agenda gekeken. Oh, maar... maar je weet wel dat de goede eigen plaat heet: Trans Reborn. Ja, dat, ja, is... dat is hem. Ja, ja, dat is een nieuwe. <laughs> ja. Okay. Ja. Uh, zullen we die gewoon eens even luisteren? Dan weten we ook meteen wat voor muziek je maakt. Ja, goed. David Gravel, hier bij Risa, Trans Reborn. Al eerder, ik heb het allemaal gejat van uh, de soundtrack. De soundtrack van Aitonia. Het is een, uh, een behoorlijk uh, pittige film over een, uh, over een schaatser. Schaatsster moet ik zeggen: Tonya Harding, misschien herinner je je het nog. Zij uh, heeft haar concurrenten uh, ja, de knieschijf laten breken. Omdat ze toch uh, een kans wilde maken om als eerste te eindigen bij de Olympische Spelen. Nou, hoe dat allemaal is gegaan en wat voor motieven erachter zaten... dat moet je eventjes via die film kijken. Echt een aanrader. En uh, we gaan het morgen ruimschoots daarover hebben... omdat morgen natuurlijk de Oscars zijn. Morgen, morgen nacht worden de Oscars georganiseerd. En uh, we hebben dan in de studio twee filmliefhebbers... waaronder Noah. Noah-Johannes natuurlijk, onze vaste filmrecessente. Die uh, gaat jou vertellen waar je vooral op moet letten bij de Oscars... qua inzendingen en qua gebeurtenissen. In de studio heb ik David Gravel... Uh, haat en nijd tussen dj's. Haat en Eh uh, Ja, ik denk dat, uh, dat dat niet hoeft te zijn, toch? Dat is er wel. Ik weet dat binnen de house... dat er toch best wel veel geroddeld wordt over, uh, over dj's. Ja, het zal misschien wel... Uh, uh, sowieso wel te sprake zijn. En uh, gelukkig heb ik dat nog niet uh, gehad in, in, ja, in het... Uh, hoekje waar ik in zit, zeg maar, met mijn muziek. En, uh, je hebt zelf om... nog niet gemene roddels over jezelf gehoord? Nee, misschien zijn die er wel, maar dan heb ik ze nog niet gehoord. Nou ja, geef me ze uit de eerste hand, wat, wat is hetgene wat mensen nou echt moeten weten over jou, waarvan je zegt van, nou, dat, dat hadden ze waarschijnlijk van mij nooit verwacht. <laughs> ik zou het eigenlijk e echt niet weten. Kom op, iedereen heeft een zijde waarvan je zegt van, nou, dat is iets wat ik eigenlijk nooit in de media heb gegooid, maar misschien is het wel leuk om te weten. Eh... Uh... Ja, ik, wat, wat zou je willen weten? Iets van uh, leuke hobby's of zo, of andere dingen? Ja, leuke ik... hobby's, <laughs> jezus Christus. Het is hier, we zitten hier nee? om vijf uur in de ochtend, ik wil verhalen horen over koken en, en groepies. Groepies. Zij... Uh, ja, ik heb heel veel groepies. Ja. ja, heb je dat? Uh, ja. Hoe merk je dat? Hoe merk ik dat? Uh, nou... het, het Elke show waar ik ben, uh, zie ik dezelfde gezichten. En, Echt uh, waar? Ja. Die reizen je gewoon helemaal achterna? Ja, ik heb er een paar. Die, uh, die, heb ik in, die zie ik in, in een jaar tijd zie ik die misschien wel uh, meer als mijn moeder. Echt waar? Ja. Ja. Maar ken je ze ook bij naam dan? Uh, ja, ik ben heel erg uh, met mijn fans altijd bezig. Um, zowel online als uh, na mijn shows, foto's maken, even een praatje maken en dat soort dingen. Ja, dat vind Kankre. ik heel belangrijk. Niet nadenken, gewoon eerlijk zeggen. Wel eens ja. eens naar bed geweest? Ja, ah, okay. dat mag ik. Natuurlijk. Uh, <tiedacht> ja? Maar dat, ja, het is, dat, dat zijn dingen die, uh, die gebeuren soms. Uh, ik ben daar zelf helemaal niet mee bezig. Alleen uh, soms gebeurt het wel. Het is dus dus. ook niet heel vervelend. Nee, nee. Maar gebeurt dat dan in een, in een moment van opwelling? Dat ze naar je toe komen en dat je denkt, nou ja, vooruit voor één keer. Of is dat zoiets van dat je op een gegeven moment... zie je steeds zelf gezicht denk, nou... wil ik eigenlijk wel weten wat er onder die kleding zit? Um, nou, <laughs> ik denk dat heel veel mensen zo denken natuurlijk. Uh, wat mij heel, wat ik al, waar ik eigenlijk altijd mee bezig is... Uh, waar ik zelf mee... Uh, het is gewoon, ik wil een hele goede show zetten elke ja. keer. En dat is voor mij het belangrijkste. En van begin tot eind... En um, ja, wat daar dan nog... Het, eigenlijk het leven wat ik leef als een DJ is gewoon het rock'n'roll wat vroeger ja, was. Hè? En dat, dat is sowieso, uh, ja... Had je, dat, had je dat zo kunnen inschatten toen je er dan begon? Nee, zeker niet. Want uh, ik, ik ben eigenlijk nog steeds altijd hard aan het werk met mijn carrière. En yeah. er komen gewoon dingen bij. En soms sta je ervan te kijken van, hé, hey, gebeurt dit? Ja, gebeurt. En... Ja, er gebeurt zoveel, joh. Maar dat vind je bij lange na niet altijd vervelend? Nee, zeker niet. Nee. Wat is het mooiste wat je onderweg is gebeurd? Het mooiste? Um, dat... Uh, uh, ja, ik, ik denk dat... Uh, het is lastig te zeggen, want er zijn zoveel mooie momenten geweest. Al. Noem het drie. Noem het drie. Um, dat ik op de mainstage mocht draaien. Een maandje terug in de jaarbus met Armin. Oh. Uh, op zijn grootste festival... Uh, Wereld. Laten we het bij die halen, want dat klinkt dan meteen al meteen als, als <laughs> iets heel erg goed. Armin, ja. want je zit bij het label van Armin. Ja, dat klopt. Hoe, hoe kwamen jullie met elkaar in contact? Um, dat is een aantal jaar geleden gebeurd. In 2013 was dat. Uh, had ik een plaat gemaakt. Dat die heette. Uh, dat, uh, dat was Bulldozer. Ja. En uh, die is toen zo opgepakt. dat hij hem in zijn Radio One BBC Essential Mix heeft ge gedaan. Ja. En vanuit daaruit is mijn sound een beetje de wereld ingebracht. Met, mijn, uh, met die plaat. En vanuit daaruit ben ik gewoon verder gaan ontwikkelen natuurlijk. En shows gaan doen. En uh, ja, ben ik steeds dichterbij met. Uh, samen met Armin. Uh, gekomen, dat doordat we steeds meer shows zijn gaan doen samen. En ben ik ook getekend uh, een jaar geleden bij de agency van David Lewis. Oké. Okay. En uh, vanuit daaruit... Uh, ben ik steeds dichterbij uh, met hem gegroeid... naar dat we gewoon over dingen kunnen hebben... en uh, dat ik mijn muziek bij hem uh, mee ga uitbrengen. We gaan zo direct nog eventjes verder met je praten. Maar toverwoorden is ondertussen gevallen. Oh. Dat betekent dat jij moet gaan dobbelen met die dobbelstenen voor je. Oké. Okay. Dan gaan we eens even kijken wat jij uit de digitale kluis kan toveren. Oké. Okay. Nou, daar gaan we. Ik heb Vier. Vier. Nou, je valt met je neus in de... Ja, boter wil ik zeggen, maar het is eigenlijk in de poep. Want <laughs> in Engeland schijnt er iemand te zijn... die zijn poep al een tijdje ophoudt. Oh. Is er iemand die verdacht wordt van het dealen van drugs? Volgens de politie heeft hij de drugs ingeslikt. En daarom wilden ze heel erg graag dat hij gaat poepen. Maar dat weigert deze man. Hij heeft nu al 40 dagen niet meer zijn behoefte gedaan. Hoe gevaarlijk is het nou eigenlijk om 40 dagen lang niet te poepen? En kun je er uiteindelijk zelfs aan doodgaan? Ik ga het erover hebben met maag-, darm- en leverspecialist Dr. Kingma. Dr. Kingma, um, is het dodelijk om heel erg lang uh, je poep in te houden? Van de poep zelf ga je niet dood. Het is, uh, het is een idee dat de mensen, uh, als ze hun ontlasting niet kwijtraken... dat ze dan vergiftigd raken door de ontlasting. Maar dat is onzin. Uh, het is alleen zo dat als je lang de ontlasting inhoudt... dat je dan vervolgens veel meer moeite hebt om het kwijt te raken. En dat op zich kan problemen geven. Een uitzetting van de darm of uiteindelijk een, een gaatje in de darm. Een gaatje in de darm. Um, en kan dat gaatje uh, dodelijk worden uiteindelijk? Dat kan dodelijk worden. Dat noemen wij in medische termen een perforatie. En dan kan je een buikvliesontsteking krijgen en dat soort problemen. En dat kan heel ernstig verlopen... als er niet tijdig door een chirurg een oplossing voor gegeven wordt. Nou, heel erg lang je poep inhouden is dus inderdaad niet zonder gevaren. Maar ik wil graag weten van de mensen op straat... of zij ook wel eens een tijdje lang hun poep inhouden. En zo ja, om welke redenen? Hou jij wel eens heel erg lang je poep in? Ja, zeker. Vooral als ik bij iemand thuis ben. En eigenlijk gisteren nog. Ik was bij iemand thuis, maar ik wilde niet, ik wilde niet poepen daar. Dus ben ik naar de McDonald's geweest. En daar lukt het wel gewoon. <laughs> ja. Maar weet je wat dat gebeurde? Toen kwam ik eruit en toen stond er, stond er een hele rij. En uh, iedereen die had door dat jij flink had lopen buiten daar. Ja, zeker. En wat is nou het langste dat je je poep uiteindelijk hebt opgehouden? Ja, ik denk van een halve dag. Half een halve dag? Ja, dan kan het niet meer. Dan uh, moet het echt eruit. <middels> Nou dames, houden jullie wel eens heel erg lang jullie poep in? Uh, ja, soms wel. Heel soms. Eigenlijk nooit, maar... Nee, nooit? Nee, als je moet, dan moet je. En jij poep je ook wel eens op openbare plekken? Uh, nee, dat kan ik okay, niet. Nee, dat niet. Uh, nee. Poep op, uh, in de terreinwc bijvoorbeeld? Nee. Poep je dan bijvoorbeeld ook wel eens op school? Uh, nee, nooit. Dat doe je wel liever thuis. Ja. En uh, wat is nou de allersmerigste wc die bij tegengekomen? Uh, dat is toch wel echt school. Ja? Of kamperen? Kamperen? Ja. Daar poep je ook niet. Uh, ja, het moet. Dus ja? Uh, ja, het moet. Het kan niet anders. Meneer, heeft u wel eens heel erg lang uw ontlasting moeten inhouden? Eigenlijk niet zo vaak. Nee? Nee. Niet zo vaak, dus wel af en toe. Af en toe, af en toe wel, ja, af en toe wel. En, uh, aan hoeveel uren of dagen moeten we dan denken? Niet aan dagen, hooguit aan een uh, kwartier twintig minuten. Kwartier twintig minuten. En uh, op openbare plekken, zoals uh, de toilet van een trein, uh, vindt u dat ongemakkelijk? Gelukkig heb ik daar weinig last van, want ik ben een hele strakke regel heb ik voor mezelf heel makkelijk. Iedere morgen heb, moet ik naar de toilet en dan heb ik de hele dag heb ik verder geen problemen meer. Dus dat komt bij mij niet voor. U heeft een vast ontlastingsritme. Een heel goed strak ritme. Uh, hou jij wel eens heel erg lang je poep in? Nee, niet echt. Als het moet, moet het. Als het moet, dan moet het. En uh, als je bijvoorbeeld in de trein zit. Ja, als het moet, moet het. Dus uh, dan krijgt de trein uh, de volle lading. Dan krijgt de trein de volle lading. En is er nou echt geen één plek te bedenken waarvan je zegt... nou, dan hou ik het toch wel even liever op? Nee, ik ben iemand zelf dat uh, vaak loop ik met die wet-tissues. Die, die natte wc-papiers. Dus zelf in de meest vreselijke plekken heb ik zelf een beetje lopen poetsen. En dan uh, mijn ding doen. En uh, ja, dan moet het zo gaan. Veel mensen vinden het ongemakkelijk om ergens te gaan poepen en stellen het toch een paar uur uit. Ikzelf heb er ietsje minder moeite mee en ga gewoon nu lekker op mijn werk poepen. Dit was hem, tot de volgende keer. Mac, The Chain, in de studio nog steeds David Gravel. En uh, we hadden het eventjes over je nieuwe plaat, we hebben hem ook gedraaid. En toen zei jij, ja, maar die heb ik wel op een hele speciale manier gemaakt. Hoe zat dat nou precies? Um, nou, die plaat die heb ik samengemaakt met Andrew Royale... Ja. En Andrew Royale is een, uh, is een jongen die al heel lang uh, in de muziek bezig is. En dat is een jongen waar ik heel erg naar uitkeek wat hij deed en wat hij nog steeds doet. En um, naarmate dat hij uh, en, en ik samen veel shows zijn gaan doen, zien we elkaar steeds meer. En toen hadden we een ideetje om een uh, plaats samen te maken. Ja. En uh, vorig jaar heeft hij zijn, uh, uh, had hij een nieuw album uitgebracht. Ja. En daar, heeft hij, uh, een heel, daar, daar had hij dus een hele tour omheen uh, gebouwd in Amerika. Mm -hmm. En uh, dan had hij mij gevraagd of ik mee wou uh, toeren... Uh, in de programmering uh, van al zijn shows. Lekker? En, ja, zeker. En toen, uh, toen hebben we dus een weekje uh, vrijgenomen in Las Vegas. En daar hebben we een uh, plaat gemaakt. En uh, ja, die is dus zo tot stand gekomen. Maar is die dan tussen het, het draaien door tot stand gekomen? Want je moet ook ergens tijd zien te vinden... om dan daadwerkelijk die beat in te tikken. Zeker. Uh, uh, we hadden uh, een villa in uh, Las Vegas, uh, zeg maar, tot onze beschikking. En uh, daar hadden we een, een, een soort van studio gemaakt. En daar konden we een week lang uh, lekker muziek maken. Een studio om lekker een week lang. Oké, okay, dus je bent echt een week eventjes tussenuit geweest om. Uh, ja. En is daar dan één single uitgekomen? Dat klinkt dan weer niet als heel veel. Uh. <lacht> um, nou ja, wij wouden gewoon uh, de focus leggen op gewoon één hele goede plaat die het hele jaar waarschijnlijk goed gaat doen. Ja. En die we ook uh, voor onszelf uh, het hele jaar hebben kunnen draaien. En dat hebben we ook gedaan. Um, dan hebben we natuurlijk, omdat we op toe waren uh, iets van twee maanden lang hebben, uh, zijn we nog wel weer een paar keer terug geweest in de studio. Dus we hebben die plaat gemaakt. En toen hebben we daarna nog wat hebben hem getest. Ik ben in het, uh, zeg maar, uh, met zijn shows ook in het publiek gaan staan. Uh, ben ik gaan, echt gaan luisteren met geluiden. Oh, echt waar? Ja, um, dat doe ik ook steeds vaker. Omdat ik wil toch uh, het, beste gewoon, uh, uh, het beste uit mijn muziek halen. Dus ik probeer altijd dingen te vinden om het uh, zo goed mogelijk te doen. En uh, ja, toen hebben we die platen gemaakt en die hebben een jaar lang gedraaid en nou eindelijk gaat die uitkomen en mensen hebben er een, een half jaar op moeten wachten. Dus mensen, uh, we hebben van de week echt het bericht eruit gegooid van uh, dat die gaat komen en we hebben heel veel reacties gehad van eindelijk, daar is hij. Dus, en uh, en hoe, hoe lang dan voordat hij dan uitkomt nu nog? Uh, als het goed is komt hij volgende week uit. Volgende week? Ja. En dan is hij hier gewoon geprimeerd bij Risa? Yes. Daar ben ik wel een beetje trots op. Yes, dat was ook de bedoeling. Ik wou iets moois meenemen om te premiëren. Het ja, is dus... ook wel een hele mooie plaat geworden. Super, dankjewel. We hebben niet zo heel lang meer, maar wat is nou voor jou je doel voor de aankomende jaar? Uh, mijn doel is eigenlijk... Elk jaar hetzelfde. Um, uh, het klinkt heel cliché. Maar het is wel, uh, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk mensen blij maken uh, met mijn muziek. En uh, zoveel mogelijk blijven reizen. Want dat vind ik uh, echt super vet. Uh, ook, ook al zie je er heel weinig van. Uh, ja, ik probeer eigenlijk als ik uh, shows doe, probeer ik altijd heel vroeg op te staan s ochtends. Bijvoorbeeld, om toch nog eventjes die zon mee te pakken of uh, eventjes rond de neuzen in, uh, in de stad. Okay. Uh, terwijl. Uh, ik ken heel veel jongens die uh, gewoon lekker uitslapen. en dan hup door naar het vliegtuig of uh, naar het vliegveld. Maar ik probeer altijd nog eventjes een beetje rond uh, te kijken. We hebben nog één minuut. Wat is voor jou echt dat je zegt dat is de aanrader in Azië om nog eventjes snel mee te pakken? Um... Nou, er komt een heel vet festival aan in China. Dat heet Spring uh, Wave Sunset Festival. Dat is een heel groot festival. Daar sta ik geprogrammeerd uh, volgende maand. En dat uh, wordt een, iets waar ik heel erg naar uitkijk. Dus het wordt vet. Nou, dan weet je het. Volgende maand naar China. Uh, ja. Niet voor de DJ Boot staan. Want voor je het weet, grijpt hij uh, en dan moet je mee naar binnen. Hashtag toe. Nee, dat valt wel mij. Het is altijd <laughs> vrijwillige basis. Laten we daar uh, van uitgaan. Hey, ik wil jij bedanken dat je zo vroeg in de studio wilde zijn. Maar ja, jij leeft op Aziatische tijd. Dus waarschijnlijk rond 12 uur in jouw klok. <laughs> ja. Ja, precies. Ja. Straks gaan we het hebben over cabaret. Drie dames die uh, nou, best wel confronterende uh, cabaret maken. Onder andere over hashtag MeToo. Maar dan niet in het voordeel van vrouwen, maar meer een beetje in het voordeel van mannen.